Van 11 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De basisscholen in Amsterdam gaan na de kerstvakantie... sowieso open voor leerlingen van groep 8. Ook als het kabinet de scholen nog langer dicht wil houden. Volgens deze schoolleider is les in de klas echt onmisbaar. Groep 8 is een heel uh, belangrijk schooljaar. Er worden de adviezen gegeven. Nou, en juist precies in deze periode... worden nog een aantal toetsen gemaakt. Maar... Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is, het sociale aspect, hè? dat je in groep 8 uh, met elkaar toeleeft naar dat eindmoment van het schooljaar. Ook kinderen in groep 3 kunnen volgens deze schoolleider eigenlijk niet zonder les in de klas. De overstromingen in Limburg, België en Duitsland hebben 38 miljard euro schade veroorzaakt. En waren daarmee wereldwijd de op één na duurste natuurramp van het jaar. De duurste ramp was die door, door orkaan AIDA en de VS. Met een kostenpost van bijna 60 miljard euro. Een verrassing op het Olympisch kwalificatietoernooi, De 21-jarige Merijn Scheperkamp mag in Peking de 500 meter schaatsen. Daar had hij zelf geen rekening mee gehouden. Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Ik weet niet. Ik, ik uh, had uh, na de eerste rit gedacht dat ik niet ver harder kon. Maar ja, het, ik kan nog niet allemaal beseffen geloof ik. Op de drie kilometer bij de vrouwen plaatsten Irene Schouten en Antoinette de Jong zich. Al vijftig jaar draait de frituur van oliebollenfamilie Van der Weert op volle toeren. Dit jubileum van hun kraam in Rijswijk kunnen ze helaas niet groot vieren... Wel is het tijd om terug te blikken. Vroeger was alles anders en kostte de bollen nog drie cent, vertelt oma Henny tegen Omroep West. Mevrouw, toen stonden ze in de rij te wachten tot we open gingen. Toen was er geen McDonald's, toen was er geen cafetaria's, alleen de oliebollenkraam. Hard werken is er met de paplepel ingegoten. Zo'n aard groeide op tussen de oliebollen en is nu de eigenaar, dus hij weet hoe je echt lekkere oliebollen krijgt. De grondstof is vooral het belangrijkste, olie, geen goedkope olie. En, uh, ja, en het meeste recept natuurlijk hoe ik het maak. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet helemaal vertellen, want onze oliebollen staan heel erg bekend om een krokant kostje En geen ene oliebollenbakker heeft dat krokante kostje, maar wij hebben die wel. En dan nog het weer, regenachtig, ook vannacht nog. Morgen een bewolkte dag, af en toe regen en dan een graad of 10. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud.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 Het is 11 uur geweest, de maandagavond. En ik mag jullie de komende twee uur weer van mijn eigen borsje wel voorzien. Van mijn eigen metalprogramma Play It Loud, waar je nu naar luistert. Zoals de vaste luisteraars onderhand wel weten, behandel ik elke week een andere thema. En deze maand staat vooral in het teken van de lijstjes. Vorige week maandag hoorden hoorde jullie nog de beste heavy notering uit de lijstenlijsten. De top 2000, editie 2021. Vanavond behandel ik een top 20 van beste nummers ooit van de grondleggers van de heavy metal. En dan heb ik het over Black Sabbath. De lijst die ik behandel is samengesteld dankzij de stemmen van de fans wereldwijd en is terug te vinden op ultimateguitar.com. Je hoorde op nummer 20, Neon Knights. Het nummer staat op het eerste album zonder Rossi Osborne na zijn vertrek in 1979, getiteld Heaven and Hell en verscheen in 1980. De band sloeg hiermee een andere weg in dankzij de zanger Ronnie James Dio en producer Martin Birch. Door naar de nummers 19 en 18 van de lijst. Black Sabbath staat vooral bekend om hun doemie en donkere muziekstijl. Maar soms kwamen ze qua teksten met vrolijkere nummers op de proppen. Zoals deze uitzondering die we vinden op het album Sabbath Bloody Sabbath uit 1973 getiteld Sabra uh, Cadabra. Rick Wakeman speelde naast de vier originele bandleden ook mee op de keyboards. En voor zijn bijdrage weigerde hij financiële compensatie. In plaats daarvan vroeg hij gewoon een lekker biertje. Goede oude tijd, die jaren 70. Hier hoort nu Sabra Kadabra en daarna op nummer 18 the Hole in the Sky. 1975. Het was voor de band een experiment om Thrasher muziek te combineren met verschillende effecten en dat resulteerde in dit heerlijke Hole in the Sky, wat het album meteen lekker stevig opent. Terug naar de begin jaren 70, waar ze nog doomie en experimentele muziek maakten. In 1972 kwamen ze met het album Volume 4, waar we een uitschieter op terugvinden. En deze plaat staat op nummer 17 in de lijst. Led Zeppelin's John Bonham had, kon deze nieuwe klassie, uh, classic heavy metal sound op het nummer uh, wel waarderen. Je gaat hem nu horen, Supernaut, op nummertje 17. En aan het sluiten nummertje 16... Van het tweede album, Paranoi. In 1970 kwam Black Sabbath met hun tweede album, Paranoid. In die jaren was het vooral de psychedelische rock die de hitlijsten domineerde. En natuurlijk kon Black Sabbath niet achterblijven. Dit resulteerde in het heerlijke nummer Planet Caravan... dat er wel uitschoot tussen de rest van de heavy metal en classic rock van het Paranoid album. Aan het eind van het nummer hoorde je nog een lekkere jessie solo van Tony Iommi vermengd met de Dorische toonladder. Geluidstechnicus Tom Allen hoorde je hier op de piano... Ga door naar nummertje 15 van deze geweldige lijst... dat ook komt van hetzelfde album. Eh, maar totaal het tegenovergesteld geluid laat vliet horen. Electric Funeral is een trage plaat dat over nucleaire vernietiging gaat. Het nummer laat ook een sneller en chaotisch middenstuk horen... dat de band graag in de muziek stopte. Electric Funeral hoor je nu op nummer 15. En voor nummer 14 gaan we weer terug naar een debuut in begin jaren 70. I've seen his man. hoorde je The Wizard van een gelijknamige debuutalbum uit 1970. Het is een simpel liedje dat gaat over een tovenaar die mensen blij maakt met zijn magie. Er gingen ook geruchten dat het nummer zou gaan over de band's drugsdealer. Maar dit is nooit bevestigd. Volgens Giezer Butler, die de meeste teksten schreef voor de band... was het nummer geïnspireerd door Gandalf, de magier uit de boeken van Tolkien. Op het Volume 4-album vinden we nog een nummer terug in deze lijst. Het was geen geheim dat de vier bandleden uit Birmingham destijds veel drugs gebruikten. En in het volgende nummer vertellen ze alleen maar de goede dingen over cocaïne. Straks op nummer 12 een nummer van het album Heaven and Hell. Maar eerst hoor je nu Snowblind op nummer 13. een van de meest legendarische metalnummers ooit gemaakt. Heaven and Hell van het gelijknamige album uit 1980 met zanger Ronnie James Dio. Het nummer bouwt langzaam op naar het snelle gedeelte en bevat een van de meest geweldige en perfect getimede leadsecties. Er zijn wat mysteries over de baslijnen die, wie die geschreven had. Was het Joff Nichols, Craig Kruger of toch teaser Butler? Dit is op tot op heden niet duidelijk, maar het blijft een geweldig nummer. Door naar alweer naar nummer 11 en 10 uit deze lijst. Dat staat op het hardste en gemeenste album uit hun carrière. Het geweldige Masters of Reality uit 1971. Black Sabbath, derde album, wat dit jaar alweer 50 jaar oud is. Op nummer 11 vind je de afsluiter van het album en tevens een van de favorieten van Tony Yommy. Uh, daarna op nummer 10. de openingstrek van het album Sweet Leaf. Dat, de naam zegt het al, over wie het gaat. Het nummer is een van de eerste voorbeelden van de stijl stoner rock en metal. Net zoals Snowblind en Electric Funeral heeft ook dit nummer een tempo midsection. Tot straks in het tweede uur met de laatste negen beste nummers uit de lijst. Maar nu eerst Into the Void. En daarna Sweet Leaf.